Citydijkers met het NOS Journaal. In de Oekraïense hoofdstad Kiev is een appartementencomplex getroffen door een raket. Volgens de burgemeester van de stad zijn er geen doden of gewonden bijgevallen... Er zijn wel reddingswerkers naar het flatgebouw gestuurd. Het wooncomplex ligt in het zuidoosten van Kiev, dicht bij de internationale luchthaven... die ze ook door een raket getroffen zijn. Ook vanuit andere delen van Kiev blijven meldingen binnenkomen van geweerschoten en raketinslagen. Burgers gebruiken metrostations als schuilkelder... Er werd vannacht gevreesd voor een groot Russisch offensief om Kiev in te nemen, maar daar is nog geen sprake van geweest. Verder wordt vooral gevolgd in de zuidelijke steden van Oekraïne, aan de Zwarte Zee, als Odessa en Gerson. Het Russische leger zegt dat het de controle heeft overgenomen van Melitopol, ook in het zuiden. Vannacht claimden de Russen ook al dat ze die stad hadden veroverd, maar het Oekraïnse leger spreekt dat tegen. De Oekraïense president Zelensky laat in een nieuwe video weten dat hij nog steeds in Kiev is, terwijl in en rond de stad wordt gevochten. Ik ben hier, we zullen geen enkel wapen neerleggen, we zullen onze staat verdedigen, zei hij vanochtend. Met de video ontkracht Zelensky geruchten dat hij zou zijn gevlucht of zich heeft overgegeven. Amerika wil Zelensky helpen bij het verlaten van Kiev, maar tot nu toe heeft hij geweigerd te gaan. Ik wil wapens, geen lift, zei hij gisteren. In Rusland is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen de invasie in Oekraïne. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn in 26 steden bij elkaar honderden betogers opgepakt. Russische autoriteiten hebben gewaarschuwd dat demonstranten kunnen rekenen op boetes, huisarrest of een zelfstraf. En in ons land zijn in Haarlem honderden mensen de straat op gegaan om, te, om steun te betuigen aan Oekraïne. Demonstranten kwamen met Oekraïnse vlaggen en protestborden naar de Grote Markt burgemeester van Haarlem gaf daar aan de start een korte toespraak. Het weer, de dag start koud met veel zon. Het blijft vandaag droog en het wordt maximaal 8 graden. Ook morgen zonnig en dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelovarensveen. Kom je in 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Die vertraging heb je ook op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Tussen Knopend Almere en Lelystad 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een kwartier vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere rijdt het langzaam tussen Beeldroven en Knopend Imnes. En voor de boot naar Den Helder is het druk. Op de N250 is dat te, melden, te merken. Vanuit de kooi naar Den Helder is de vertraging ongeveer een half uur.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 You're alive How oh, disappointing I've also Survived No thanks to you Did I not Bring you some glee Mister oh, Look at me Now I'll burn All the memories Of you all those lonely miles that you ride now you'll walk with no one by your side did you ever even care with your swords and your stupid hair now watch me laugh as i burn all the memories of you Ladies and gentlemen, you have been the most beautiful audience. Remember to toss a coin if you can. If anyone needs me, I'll be at the bar. What for to earn is the point of no return? After everything we did, we saw you turned your back on me. Burn all the memories of you. Ja, tijd voor uh, het. Uh, uit nee, is dat Zandvoort? Nee. De geschiedenis! De geschiedenis van, van vandaag! <laughs> hoe, la hoe lang doen we dit nou al? Nou, ja, een jaartje of uh, 15 à 20. Ja, nou, niet, niet die geschiedenis. Dat, uh, dat is niet 15 jaar. Ik denk wel inderdaad dat het zomaar 20 jaar is al dat ik dit doe. Zo. Dus, uh, maar dat is uh, mijn geschiedenis. Maar we gaan het nu over de geschiedenis van. De algemene geschiedenis. De algemene geschiedenis. Van 26 februari. En uh, wat, wat het mooi is, ik vind, ik, ik vind eigenlijk dat er een feestje zou moeten komen in uh, Groot-Brittannië. Want de Bank of England. Gaf op 1797 op 25 februari. Of 26 februari. Waarom niet op 1 maart? Maar oké, okay, het eerste bankbiljet van 1 pond uit. Dus dat is al 225 jaar geleden. Zo. Dus, dat, uh, ja, op, in uh, 1949 wordt de JOVD opgericht de jongere afdeling van. Uh, um, hoe heet het, van de VVD? Het is dus, oh. uh, altijd goed dat daar uh, ook een uh, jongere. Jongeren, organisatie, vrijheid en democratie is dat. Dank u, dank u dat u mij ja. even aanvult. Ja. Dat, uh... Ja, en uh, in 1952 uh, wordt de Engelse premier uh, Winston Churchill. Uh, maakt bekend uh, dat het Verenigd Koninkrijk uh, over een atoombom beschikt. Oh, oké. Okay. Oh. Cool ja Dat zijn de dat is wel niet leuke leuk, dingen. Want jij hebt altijd precies andere berichten dan ik. Ja, dat ja. is ook de bedoeling. Uh, wat ook heel leuk is, op Spitsberg is in 2008 is het de Wereldzadenbank opgericht. En ik dacht eerst dat ik het zo zacht ziet, uh, <laughs> vult. Ik denk, is dat de spermenbank? Maar dat is dus helemaal niet zo. Hier worden plantzaten van zoveel mogelijk plantenrassen opgeslagen. Waaronder de zaden van veel voedselgewassen. En het is eigenlijk, uh, de, die wordt ook sinds wel de Ark van Noah genoemd. En het opslaan van zaden is voor de belangstellenden gratis. En ik, vind dat het, ik vraag me ook altijd af hoe lang kan, je, kan die zaden nou, dat ze nog weer ontkiemen. En daar doen ze ook allemaal testen mee en zo. En dat is wel, uh, wel bijzonder ja, het is, interessant. Het, het is heel interessant, want ze, ze hebben daar nu ook gewoon uh, plantsoorten die inmiddels wel zijn uitgestorven. Hebben ze daar uh, uh, nog in opslag. Oké, dus okay, dat, uh, is af en toe laten ze die weer even ontkiemen en dan hebben ze weer verslaat ofzo. Nou ja, ja nee, maar het, is, het is ook gewoon een... Uh, ja, ik geloof dat het principe ervan is... is dat uh, mochten er uh, zeg maar op een gegeven moment... heel veel uh, plantensoorten zeg maar, uitsterven... dan kunnen ze vanaf daar uh, ja, het weer opnieuw uh, opbouwen. Dat is maar het is met, wel een uh, beetje... Uh, ik vind dat ze het op meerdere plaatsen moeten opslaan, Want uh, als, ze, als ze vanuit een andere planeet hierheen komen... <laughs> gooien ze daar een bommetje op en dan sterven wij uit. Ja, ik denk dat dat hun hoogste prioriteit is dan... Uh. <laughs> <laughs> ja, zeker wel. Zeker wel. Ja, in uh, hoe weet het uh, um, in uh, in het Verenigd Koninkrijk, uh, demonstreert Robert Watson Watt de eerste radar. Ah. En uh, ja, het, het basisprincipe werd door uh, de heer Hertz uh, bedacht. Vandaar ook dat we, uh, we radargolf radar, en dergelijke in uh, Hertz uh, uit. Uh, uit uh, maar uiteindelijk werd het doorontwikkeld door, uh, door Robert Watson. En uh, ja, die, uh, die heeft daar de eerste radar uh, gedemonstreerd. En daar zijn, uh, nou ja, zonder de radar geen uh, vliegtuigen en dergelijke. Nee, dus, uh, nee, ja. nee. geen uh, parkeerboetes en zo. Hè? Nou, daar vonden we sowieso wel een manier voor hoor. Ja. Dat, uh, in 1993 was er een bomaanslag op het World Trade Center in New York. En het had als gevolgd zes doden en meer dan duizend gewonden. En het was dus een bestelbus die had 1500 kilo explosieven. Dus dat was echt een behoorlijke aanslag geweest. Ja, ik vind het bizar. Ik wist helemaal nooit dat er meerdere aanslagen waren gepleegd op het World Trade Center. Ja. Ik dacht dat de aanslag, zeg maar... Uh, 9-11. Ja, dat dat de eerste... Maar dat uh, is, uh, dat is uh, tien jaar later. Wat was dat? toch in 2011 of 2001? 2001. 2000 volgens mij. Oh, nou. Ik, nee, 2001. 2001. Ja, ja, ja. Dus dat is uh, acht jaar later. Ja, het wordt beschouwd als dus het verdorven hart van het Westen. Hè? Met, uh, die de hele economie en dat we zo rijk zijn. Ja, en in 1917 uh, wordt in Utrecht uh, de eerste jaarbeurs gehouden. Uh, en wat houdt de jaarbeurs eigenlijk in? Ik weet het eigenlijk niet. Nou, het is gewoon een beurs waar iedereen zijn uh, artikelen af kan doen. Mijn vader stond er ook altijd op. Met fotolijstjes, jawel. Maar het uh, was gewoon een enorme handels. Uh, Markt, daar. Okay. En uh, je, je hebt dus daar natuurlijk... Uh, uh, je hebt het ook in Amsterdam. Hè, de jaar, in Amsterdam ja, dan heb je de Rai. De Rai, en eigenlijk is het ook een soort Rai, maar dan in Utrecht. Ja, maar de Rai... Het is natuurlijk heel centraal, met het station ernaast. En je hebt daar de, de, de huisartsbeurt wordt in de Rai gehaald, maar in de jaarbeurs... Uh, in... heb je de motorbeurs en... Uh, of ja. nee, uh, motorbeurs is ook de jaarbeurs. Uh... Nou, je hebt daar echt van, echt van alles. Nou ja. Ja, er, er wordt van alles gedaan. Maar de jaarbeurs is ook daadwerkelijk. Zeg maar, je hebt het gebouwde jaarbeurs, maar is er ook een jaarbeurs? Dat... Goed, gaan we even uitzoeken, dames en heren. Uitzoeken. Ja, er staat niet echt bij uh, wat ze allemaal doen, uh, precies bij de jaarbeurs. Maar ik weet dus gewoon dat mensen daar grootschalige evenementen kunnen houden. Ja, en, dat uh, je hebt daar ook heel veel. Uh, ik heb daar wel diverse. Grootschalige evenementen meegemaakt. Ook voor computers, nieuwe computers. En uh, ja, ben jij tegenwoordig... op een evenement geweest voor nieuwe computers? Ja, voor het werk, ja. En, uh, en uh, ze... tegenwoordig heb je dus wel dat congressen. die ook weer in buiten Utrecht plaatsvinden in Nieuwe Want Dan kan je er weer met de auto komen. Dit was in eerste instantie goed centraal met het station en zo. Maar is het is natuurlijk één groot knoppunt geworden daar. Maar goed, ik ben, de, nog even, ik ben nog even aan het werken. Was dat dus wel jij de op een. Wereldoorlog, hè? Want uh, als gevolg van die oorlog was er een sterke afname van de internationale handel in Nederland. En uh, de goederen die niet meer geïmporteerd konden worden, moesten nu in Nederland geproduceerd worden. En dus toename binnenlandse hand, uh, handel. En het was dus een centraal punt in Nederland waar handelscontacten gelegd konden worden. Daarvoor is de Jaarbeurs in eerste instantie opgericht. Oké. Okay. Dus uh, ja. Ik ben nog een beetje aan het verwerken dat jij op een computerbeurs bent geweest. <laughs> ja. Uh, ja, in. Uh... 1815 wordt uh, uh, ontsnapt Napoleon van het eiland Elba, waar hij uh, naartoe verbannen was. Ja, dat vond ik toch een, bekend. Uh, ja, een bekend, uh, bekend feitje. Tot zover uh, de geschiedenis, of had jij nog een, uh, iets wat je echt dat van je hart een, uh, af moet? Een klapper, nee, een klapper van de week. Nou ja, okay. als je het leuk vindt dat paus Pierste de vierde 18 nieuwe kardinalen heeft gecreëerd, onder wie de Franse bisschop van... Atrecht Antoine Pernod de Granville. Nou ja, hartstikke interessant. Ja, nee, dan nou ja. Lees je dus als, rustig als, als, door? Nee, eigenlijk niet. Volgende Dat week uh, nog we je weer. Ja, helemaal goed. Tot zo verder. Da. Devil ba like. Ah, none Nanloos. Fall down, further like. I'm a dance een you devil like. You cross the line 100 times. Uh, Overbright and bronze and rights. Fell down, further like. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up. I wish you'd never shown up, but you showed up. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up, but you showed up. Sign me up for trouble, make a mess of me. free me from my sorrow, bring me to my knees. I don't mind, we seem to be going nowhere I like to go there Time is on our side until it's over And you can show me how you carry love so lightly I know where I'm compromising How your light is always shining through me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 All I have up uh. me up Make trouble Make a mess of me Free me from my sorrow Bring me to my knees Sign me up trouble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 Sign like me up for trouble, make a mess of me. Really found myself, bring me to my knees. Sign me up for trouble, make a mess of me. Lead me out of this trouble. Sign so like so like me up for me. Sign me up me. What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me? Ja, Trouble van Chef Special, de Haarlemse band. Uh, altijd leuk om. te uh, Ik kan niet anders zeggen. Hij, uh, ja, het is wel grappig. Ik, uh, ik ken ze nog van uh, toen ze nog uh, niet bekend waren. Dus uh, dat is altijd leuk als je zo iemand uh, ziet groeien. Dat, uh, ja. ja. Nu gaan we hier per de piep langs. de ja, leven. leven. Zullen, we, zullen we zelf even een stukje zingen? Ja, ja. Nee, dat, dat zullen we niemand aandoen. Als ik uh, ga zingen, daar wordt niemand blij van. Nou, uh, het, ja, die wie zijn er jarig? Huh? Ja, er zijn er heel veel jarig. En uh, wat wel leuk is, ik zie nu boven, helemaal bovenaan staan... Uh, Wenceslaus van Luxemburg. En ik heb het idee dat dit is een, was een Roos-Duitse koning. Een koning van Bohemen. Maar ik heb het idee dat, dat die vaak gezongen wordt in liedjes. En uh, voor de rest uh, zegt het me helemaal niks. Want ja, toen heb je ooit Ghost gezien... En dan, uh, die film, Ghost met uh, Whoopi Goldberg. En, uh, je vind het wel van de films. Hè? Heb jij ja. heb, door corona een beetje in de. Nee, nee, uh, nee, dit is een film die moet je gezien hebben. Heb je die nooit gezien, Ghost? Nee, zeg maar niet. Whoopi niks. Goldberg is van een dame die toevallig uh, geesten kan horen. Oké. Okay. En, uh, en dan wordt Sam, en die wordt gespeeld door. Ik weet niet of zijn naam kwijt. Maar uh, die, die, wordt, uh, die wordt neergestoken. En, uh, maar, maar hij is er nog. Dus, uh, maar, maar dan gaat hij dus kijken van. Uh, uh, bij Whoopi Goldberg. En uh, zij hoort hem. En dan uh, wil hij dat, hij, uh, naar Molle, dat zij naar Molly gaat. Om te zeggen dat hij het nog is en wie het gedaan heeft. En dan gaat hij de hele tijd een liedje over King Rens' Lost zingen naast haar bed. Nou, dat was eigenlijk waarom ik deze verjaardag wel bijzonder vond. Yes. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Vandaag, uh, het, het zegt me echt helemaal niks, sorry. Het, uh, uh, nee, nou, je de moet de het film. maar gaan kijken ja. met je vriendin, Ghost. Het is echt de ah, leukste okay. film aller tijden. Uh, ja, Vandaag ook jarig is uh, Britt Scholte, uh, ja, Actrice van onder andere bekend uh, de, uh, van de rol in Brugklas. Uh, en uh, Goede Tijden, Slechte Tijden. Dus uh, ja, die is ook vandaag jarig. En wie vandaag ook jarig is, maar nou, hij leeft al lang niet meer... dat is wel een hele historische figuur. Buffalo Bill. Hij heet eigenlijk Buffalo William Bill. Frederick Cody... Een van de kleurrijkste figuren uit het Wilde Westen. En hij kreeg zijn bijnaam eigenlijk toen hij een baan aannam... om de werkers van de Kansas Pacific Spoorway uh, te voorzien van bisonvlees. En, uh, en, en hij had heel veel baantjes, maar hij werd echt wel heel erg beroemd door zijn Wild West Show. En uh, hij heeft dus gewoon een, apart, uh, een heel apart leven gehad. En uh, tijdens zijn leven zag hij het Amerikaanse Westen dramatisch veranderen. Dus hij maakte nog mee dat zijn geliefde Wyoming... de exploitatie van uh, steenkool, aardgas en uh, aardolie begon. En uh, ja, en, en hij, uh, en er werd, werd een stoerdam gebouwd. En die naam kreeg ook de naam Buffalo Bill Dam. Dus uh, hij heeft uh, echt heel, uh, heel circus gehad met attracties en zo, Buffalo Bill. Dus, uh, Oké. Okay. Maar ja, ja, je hebt die naam wel gehoord, denk ik. Maar, uh, ja, Buffalo Bill. was zeker. Maar wat hij inhield, dat, uh, dat is uh, dan weer uh, een ander verhaal natuurlijk. Die er vandaag nog meerjarig zijn. En sowieso is dat vets uh, Domino. En je kan... You can... Uh, you, you can uh, remember the song. I found my thrill. On blueberry hill. Ken je die niet? Nee, over je God? bent echt allemaal ik dingen aan het noemen. Waarvan ik echt out. denk... Van, waar heb je het over? Ja, oh, hij was uh, een Amerikaanse R&B singer. Uh, pianist. En uh, de best verkopende Afro-Amerikaanse muzikant in de jaren 50-60. En hij is opgenomen is in 1986 in de uh, Royal Hall of Fame. God dat jij dat helemaal niet weet. En Johnny Cash, ken je ja, die wel? Ik, ik ken de namen van de artiesten wel, maar de muziek, het zegt me echt helemaal nee? niks. Oh. Wie vandaag ook jarig is, is uh, Jan Patrenotte. Uh, natuurlijk uh, ja, politici van uh, D66 en toch wel uh, ja, een van de... Ja, gevestigde namen, zeg maar. Dus uh, ja, vandaag jarig, gefeliciteerd. Ja, nou, hiep de piep, hè, zoiets. Uh, vandaag is ook jarig uh, de president, of uh, is hij president, van uh, Turkije, Erdogan. Erdogan. Ja, ja is hij, hij is ja. toch gewoon... Uh, uh... Premier, zeg maar. Ja, nou ja. Oh, ja. Nou, dus, nare man, uh, ik vind dat een nare man. Ja, ik ben benieuwd hoe dus, hij uh, uh, zich gaat uh, gedragen de komende tijd. Maar uh, ja, minder leuk nieuws. Uh, vandaag is de uh, overlijdensdag van uh, Mies Bouwman. Oh, ja. ja, ja, dat is ja toch ja. ook wel een, uh, ja, een, een, een bekende uh, Nederlandse televisiepresentatrice. Uh, ja, zeker dat toch, het uh, dorp. Hè? Dat, was een hele, dat was de allereerste grote show om geld binnen te halen voor een. Uh, een groot dorp met alle, voor alle mensen met uh, handicaps en dat soort dingen. Dat ze allemaal zich allemaal vrij uh, konden bewegen daar. <laughs> ja, dat klinkt ook wel een beetje apart <laughs> dat je dit zo zegt. <laughs> uh, we, we hebben nog meer. In 1919 is geboren Beppie junior. Ja, dat zegt jou ook natuurlijk niks. Maar Beppie dat was ook een hele speciale dame. Uh, die was toneelspeelster en toneelregisseuse. En uh, zij heeft dus echt uh, met haar vader... Uh, de Snippen Snapperezu was er bij Wim Sonneveld en Toon Hermans. En uh, ze vervulde hoofdrollen in stukken van, van uh, de Jantjes en Bleke Bed. En het CD-drama Jo roi werd uh, ook meer dan 1500 keer opgevoerd... met Bepi Nooy als Roi-Sien. En hand is het nog een keer een film geworden met uh, Willeke Alberti... Dus uh, ja, er zit hele... er zit, af en toe hoor ik zo'n naam en dan denk ik, oh ja, dat komt me wel ergens bekend voor. Rooiën. Ik, ik snap nu ook waarom ik zoiets had van, nou, er is bijna niemand jarig. En jij, nou, er zijn heel veel mensen jarig. Allemaal ik, van voor jouw tijd. Ik, ik, ik ken ze allemaal niet. Maar ze is niet oud geworden. Ze is uh, op 60-jarige leeftijd al overleden aan de gevolgen van kanker. Nou, dat is En ze nou, ligt dus uh, in Amsterdam op zorgvind. Ja, Rooie ja. ja. Tot zover de verjaardagen. Ja, doe maar. Tot zover de verjaardagen. Nu Povoel met Letter in December. I'm falling to pieces. I'm calling can't resist. I know that you're worth it. I'm Sorry, I'm not perfect Chasing after you, I know that I'ma lose my breath I'm nowhere close to perfection, but girl, I'm still the best I know you're worth it, You're worth is more than my music checks Low-key, I hope you're forgetting about your stupid ex Trying to stay awake, through the snowy nights Trying to write a song, I know that you would like Way to fill my mind, saying you can be with me Don't let me go, just keep a tight grip, please Never leave me, just hold me like I am something special I know your smile get wider whenever we be texting And every problem involving us turned to valuable lessons So many late-night confessions, but thank you for every blessing I'm falling to pieces I'm calling, can't resist I know that you're worth it I'm sorry I'm not perfect Writing you these letters Yeah To make me feel better about myself Tears on my sweater I'll see you in December, finally comes Writing you these letters To make me feel better about myself Tears on my sweater I'll see you in December, finally comes Get me by the train stop, call me when the rain stops Snowing in December, I remember when you came From Cali for the winter I made you dinner by the fire Talked about different topics And pondered amongst desires We shouldn't get too deep But girl, you see that I'm sinking I pour some wine when you're stressing Because I know what you're thinking And every time I get lost I find myself in your eyes We always come right back So I'll be saying goodbye Ja, en uh, voordat we naar het Zandvoortse nieuws gaan... hebben we natuurlijk nog, uh, nog ander nieuws te uh, bespreken. Waaronder uh, ja, de eerste geldboetes voor de bezetters van het Sterrenbos in Born uh, zijn uh, uh, uitgedeeld. En vier uh, actievoerders uh, die betrokken waren bij de bezetting uh, van het Sterrenbos naast de VDL Netcar in Born... Moeten van de rechter een boete betalen van 90 tot 240 euro. Dat is best ja. wel behoorlijk. Behoorlijk, wat ja. Uh, volgens Limburg 1 uh, kregen de actievoerders de boete voor het uh, niet tonen van identiteitskaarten en het bevinden van uh, verboden terrein. En uh, er zijn ook nog rechtszaken omdat ze ook een bordje verboden toegang uh, gestolen hebben. Mm. Uh, ja, de rechter uh, reageert uh, dat ze uiteraard uh, iedereen uh, zich uh, in mag zetten voor. Uh, um, ja, voor hun idealen. En dat daar niks mis mee is. Maar uh, uh, ja, op het moment dat je de regels overtreedt... dat uh, je daar ook de consequenties uh, voor moet uh, hebben. En uh, ja, de rechter gaat mee met de eis van het Openbaar Ministerie. Dus uh, ja, dat is wel een, een domper denk ik voor de bezetters. Want en ze hebben niet bereikt wat ze wilden. En ze zijn uh, ja, toch uh, aardig wat uh, eurootjes lichter. Dus uh, ja, helaas. Ik moet wel ja. zeggen, voor van alle bossen in Nederland die je kan redden vond ik dit nou niet het meest uh, uh, spannende bos om te Nee, reden. eigenlijk niet. Nee. Naja. Dat, uh, maar goed, dat geheel terzijde. Ja, ik heb hier een, een grappig berichtje. Er is een Britse komiek, Ryan Creamer. Die heeft een gat in de markt gevonden. Die man scoort miljoenen views op de pornosite... Uh, uh, hoe heet het nou? Pornhub. Met filmpjes die juist helemaal niet pornografisch zijn. Met titels zoals... Ik rijd in een taxi en ik heb geen seks met de chauffeur. En ik bezorg je een pizza en ik stop mijn piemel er niet in. En hij vertelt echt eigenlijk iets beschamend. Hij kwam op, op, op het idee toen hij een op een avond op Pornhub zat... te browsen voor porno. En toen zag hij uh, de optie werk voor ons toen, uh, toen hij naar beneden scrolde. En uh, je, ik klikte erop, zegt hij. En ik lachte dat iedereen zich kon laten verifiëren. Je hoeft alleen een foto van je gezicht... met een stukje papier met je naam erop te uploaden. Daarna controleer ze wie je bent en keuren ze je account goed. Dus hij had zijn eerste video gepost daarna... En hij had niet verwacht dat zijn video's zo'n groot succes zouden worden. Maar nu hij bezig is, is hij wel blij met de enorme hoeveel de positieve reacties die hij krijgt. Hij zegt ook al, ik krijg heel veel berichten van mensen die dingen zeggen als... hé, hey, hierdoor voel ik me nu goed. <laughs> dus hij, hij, hij steekt de draak met die hele Pornhub-site. Uh, dus dan gaat hij, je ziet hier ook een foto dat hij gewoon aan het afwas is of zo. <laughs> ik weet niet wat voor filmpjes hij maakt. Nou, je moet een abonnement hebben geloof ik, hè, als je erin wil. Ik heb geen idee, ik... Uh, maar het idee ja, ja de... doe maar weer alsof je niet weet hoe het werkt. Nou ja. Ja, ja, ja ik denk wel dat het zo werkt. Maar ik, ik heb daar nog nooit... Uh, nee, ik, uh, ik heb, nou, net als dat ik geen uh, dick pic wenst te ontvangen... hoef ik het ook allemaal niet te zien. Weet je wel. Maar... En dat zeg je me nu. Huh? Ik elke week eentje sturen... en nu zeg je dat je ze niet wil Ik delete ze gelijk. Nee, ah. <laughs> Ik ben blij je die het nee, dat hij uh, Nee, dat. Nee, absoluut niet. Nee, maar ik, ik vind het wel heel grappig dat hij dit zo doet, weet je wel? Keurig. Nou, het, het, het, het gebeurt wel vaker op die website dat, um, um, hoe heet het ook als er een voetbalwedstrijd is waar, uh, waar een bepaalde partij echt helemaal wordt ingemaakt, dan, ja. uh, dan wordt dat vaak ook geüpload met een naam eronder van uh, Duitser wordt helemaal... Nou ja, helemaal... Met uh, een uh, misbruik of zo. Of ja. zo. Dat, uh, ja, ja, ja, leuk. Dat soort grapjes worden er wel vaker op gemaakt. Maar het is wel leuk dat er ook gewoon een acteur is die alle nou ja, parodieën eigenlijk op, uh, op de, de, de standaard uh, uh, dingen. Ik doet. vind het een hele grappige, ja. uh, grappig idee dit. Dus, dus uh, zeker, inderdaad. Uh, Noemen we dat uh, ook leefwaardig. Ja, zeker. <laughs> nou, um, goed nieuws voor uh, mensen die uh, in de zorg werken en uh, uh, kampen met uh, uh, long-covid. Ja, het uh, is ja, dus natuurlijk. Uh, in het begin uh, hebben alle mensen in de zorg uh, gewoon heel hard doorgewerkt en dergelijke. Maar op een gegeven moment. Uh, ja, er was nog niet zoveel bekend. En uh, ja, helaas, uh, veel mensen kampen nog steeds met, uh, met de gevolgen. En nu heeft uh, uh, de, uh, de regering uh, aangekondigd dat, ze, uh, een subsidie, uh, dat er een subsidie komt. zodat de mensen langer in dienst kunnen worden gehouden. Ja. Veel mensen. Uh, ja, we dreigen nu uh, na twee jaar uh, het ziektebed um, ja, eigenlijk uh, ja, in de WW terecht te komen vanwege. Uh, ja, in de bijstand, hè? Of ja, in de, de bijstand. De, ja. ja, nou niet in de bijstand, in de? Hoe heet het, uh, dan krijg je ziekte, ziekte. Arbeidsongeschiktheidsuitkering krijg je dan. Ja, verspreekend. Uh, ja, en dat uh, uh, is natuurlijk heel vervelend. Maar ja, ze hebben nu een subsidie waarmee uh, ja, de. de um, Werkne werkgevers uh, mensen nog een uh, ja, tot zes maanden langer in dienst kunnen houden. Ik ben alleen een beetje bang dat dat niet de oplossing gaat zijn op de lange termijn. Maar goed, uh, alles uh, alle beetjes helpen. En het is toch uh, fijn dat er uh, wel in ieder geval mee wordt gedacht. Ja, maar dus, uh, dit geeft ook wel weer aan hoe uh, schrijnend het is... als jij, uh, hoe je gestraft wordt als je, als je ziek bent. He? Want dat is het dus wel. Want uh, het is in wezen niet eerlijk van als je dit hebt of dat je een andere ziekte hebt die langdurig is. En met, met corona kan je niks doen, maar aan andere ziektes kan je eigenlijk ook niks doen. Nee, dat, dus uh, dat het is, is eigenlijk wel uh, heel, heel uh, schrijnend voor de mensen die andere ziektes hebben. Ja, maar kijk, we, gelukkig hebben we in Nederland wel het systeem dat, dat er een arbeidsongeschiktheidsuitkering ja. uh, is. En dat je geholpen wordt. In Amerika is het gewoon zoek het maar uit. Ja. Dat, uh, Dan kan je dus... een check van welfare halen of zo geloof ik. Ja, dan, maar dan ben je allemaal aan uh, ja, andere organisaties uh, gericht. En niet uh, door de overheid. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, tot zover uh, ja, dit. <laughs> uh, plaatje en dan uh, naar ja, het, het Stanfordse de Nieuws, de Stanford's denk ik. Uh, ja. The Adults Are Talking van de Strokes. I'm Adults are talking. Ja, en uh, waar praten de adults dan over? Ik ben wel benieuwd. Ja, ja, ja, ja adult het, uh, is er altijd een beetje ranzig. Dus, uh... ah, hoezo nou weer meteen zo? Ja. Ik heb het gewoon over het Zandvoorts nieuws. Oh, ja. Maar adult talking, wat nou, kunnen ja? wij nu doen. Nou, je bent toch een volwassene? Ja, dat en is volwassenen zeker. praten. Dat, ja. dat is wat, uh, wat ze zingen. Ja. En komende... 8 maart is het weer vrouwendag, hè? En uh, ik lees dus zelf met mijn slechte, uh, snelle lezer. Dus lees ik verwendag. Want uh, het begint met een V en dan heb je hebt een R en dan wen. Dus, maar ik denk, ik zie nu pas dat echt staat vrouwendag. En uh, er wordt een documentaire vertoond over Matahari. En daarna kun je dus erover napraten met sterke, standwoordse vrouw... onder het genot van een hapje en een drankje tot 5 uur. Locatie De Grote Zaal Blauwe Tram in het centrum... En je kan je aanmelden via de Bali. En het is natuurlijk wel heel leuk. Dus de Haarse filmmaker legt dus geheimen van Mata Hari bloot. Dus uh, 8 maart. Ik ga het gewoon even kijken. Ik hoop dat ik kan. Dan ga ik er misschien wel heen. Gratis deelname zelfs. Nou, dat nou is leuk. Hey, wat, wat, wat wil je nog meer? Ja, um, ja oudere Partij Zandvoort uh, uh, heeft uh, in samenwerking met uh, de jonge, met het jonge Zandvoortse advies en Servicebureau voor Vastgoed hele naam vol H2H uh, twee originele nieuwe plannen uitgewerkt. Het betreft zowel een project voor uh, jongerenhuisvesting als voor ouderen. Dat ja, is helemaal populair. Uh, het eerste plan uh, betreft de tijdelijke tiny houses op het veld uh, aan de voorzijde van de uh, bestaande bouw aan de Kees Onstraat. Uh, de huisjes bieden ongeveer uh, van, bieden ongeveer 30 vierkante meter... aan uh, woonoppervlakte. Zijn in uh, zes maanden te realiseren. En is goed. Uh, zeer geschikt voor jongeren. En uh, ik hoop dan ook dat ze netjes... Uh, off-grid zijn. Oftewel uh, volledig uh, zelfvoorzienend. Want ja, dat is een hele mooie Dat zou wel mooi zijn. En, dan, uh, een, en dat dan nog uh, in het midden een Vuurplaats gemaakt wordt en dat je daar dus met dat ja. ze daar met z'n allen omheen kunnen zitten en een uh, gitaartje en uh... je ziet het meteen weer op die manier uh, voor je. Gezellig. Ja. ja, en we maken het gezellig ook dat het fijn is om daar te zijn. Maar ja, ik heb ik heb er ook wel eens over na zitten denken. Van ja, ik heb een groter huis, maar waar heb ik eigenlijk die ruimte voor nodig? Echt ja. helemaal nergens voor nodig. Je hebt een bed nodig, een keuken en iets waar je kan zitten. Ja. En dat is het. Ja, en een wifi, denk ik wel. Ja, wifi. Ja, maar. <laughs> Want, uh, ja, maar maar ja een koelkast en zo. Ja, dat, je... dat, dat, dat zit meestal in de keuken. Dus ja. Dat, ja, zeker. Maar ja, je en een, een badkamer is misschien wel handig. Ja, details. details. <laughs> toilet. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar... ja. Je kan als je uh, die tiny huisjes maakt zonder toilet, maak je gewoon zo'n stilletje. En dan krijg je gewoon zo'n hok in de tuin met zo'n hartje. En als dat hartje dicht is, dan zit er iemand op. En, uh, oh, oh, dat je... lijkt me zo, zo vreselijk. Hè? Dat je elke keer als je naar het toilet moet, je bed uit moet. Dat is al erg. Maar dan ook nog eens naar buiten. Ik bedoel, dat is, nou, ja, dat, ja, dat... Nee, nee, nee, dat wordt hem niet. Nee, nee, ik heb het nee, al laatst gehad, hoor, dat ik ergens uh, in een huis zat en dan uh, zaten we in een blokhut en dan moest je inderdaad naar buiten om naar het toilet te gaan. En dan uh, hopen dat het niet regent dan ook s'nachts. weet je. Ja, dat precies. is ook heel erg vervelend. Maar kijk, als je op vakantie bent, is dat weet ah, je sfeer, weet je wel? Ja, als je er uh, woont. Uh, ja, altijd. Ja, dan, dan krijg je weer de po, hè. Ja, ja. ja, nou ja, okay. ja. 25 maart aanstaande van 2 tot 4 uur is op locatie Plus. Zandvoort Noord weer het herstel het samen repair Café. Samen repareren. Duurzaam, inspirerend en gezellig. Nou, je kan gratis uh, deelnemen. Jij bent wel van de gratis uh, deelnames, hè? Ja, nou ja, ik heb wel begrepen dat uh, als je daar iets laat repareren. En er zijn dus materialen nodig, dat je die eventueel moet betalen. Maar. Uh, het is, wel, uh, het is wel stimulerend voor het... Uh, noem dat? Maar voor... het, is, het is voor het repareren van bijvoorbeeld je, je radio en dat soort dingen. Ja, of... je strijkijzer, of uh, je naaimachine Als er gewoon kleine dingetjes zijn. Kijk, als het uh, ingewikkeld wordt, ja, dan uh, kan dat allemaal niet. Als ze daar drie uur mee bezig zijn. Het zijn ook vrijwilligers die dat allemaal runnen. Ja, ik, maar het ik... zijn wel technische mensen. En, uh, ja. Ik ben hier uh, altijd wel... Uh, ik ben hier heel erg voorstander van. Ik ben zelf ja. ook altijd van... Uh, ik, heb, ik heb thuis ook koffiezetapparaten staan... die uh, het in eerste instantie niet deden... voor heel weinig heb kunnen kopen. En middagjes middagje sleutelen en ze doen het weer. Uh, okay, ik ja. hou van dat soort dingen. Ja. Uh, alleen uh, het probleem tegenwoordig is een beetje... dat het en steeds moeilijker wordt om dingen te repareren... Ja. en steeds duurder, waardoor je... ja. Onderdelen zijn vaak net zo duur als het hele apparaat. Ja, maar soms heb dan... je dus wel dat een, een stekker niet goed is en dat soort dingen. Ja, ze ja. ook. Stekkertjes. en tenminste zijn niet meer zo technisch tegenwoordig. Dus ja. Nee, ja, ik, uh, ik uh, ben ook altijd uh, gewoon uh, kabelbreukje, gewoon nieuwe kabel erop en door. Ik, uh, ik hou ervan. Ja, nee, Prima. Begin februari is Spaanlanden gestart met het snoeien van bomen zoals populieren. Uh, plantanen en uh, esdoornen. Uh, esdoorns, sorry. Uh, de snoeiwerkzaamheden zullen uh, voor de start van het broedseizoen zijn afgerond. De snoeien, gesnoeide takken kunnen worden hergebruikt, gelukkig. Uh, uh, tijdens de, uh, het snoeien verwijdert uh, laag hangende takken... en uh, daardoor verkomt het dat het verkeer belemmerd wordt. Ook verwijderd Spaanlanden takken die uh, verkeerd groeien en uh, beschadigd zijn... Takken worden... Uh, nou, dan zullen ze aardig wat willen we moeten wegsnoeien op het moment. Um, takken worden ter plekke versnipperd in een uh, versnipperaar. En uh, deze houtsnippers worden gebruikt uh, op terreinen van uh, te de leggen. volkstuinen. Ja, dus, een uh, goede ja. zaak. Ja. ja, moet ook gebeuren. Ja. Dus, uh, had jij nog een sanswoordse uh, nieuwtje? Of uh, zijn we er zo'n uh, zo beetje? Ja, we zijn er wel zo'n beetje. Want de tijd gaat heel snel. Anders kan ja, de je de hele muzieklijst niet uh, afmaken, mm, denk ja, ik. Nee, gaat helemaal goed komen. Eh... Uh, ja, de unknown song van uh, Milk Chains en uh, Paulina Iceberg. Nou weer allemaal te mompelen. Ik mompel nog even, dat ik wil kijken of we nog het laatste nieuws hebben. Want ik was net wel geschokt over. Want we hebben natuurlijk zeker nog die, uh, uh, dat MeToo-gebeuren, hadden we. Of de uh, uh, voice en zo. Daar hoor je nu helemaal niets meer over, hè? Nee, het, is, uh, het blijft redelijk stil. We hadden daarna nog uh, de, de dingen bij uh, Ajax. Uh, en uh, daar is wel het laatste nieuws dat uh, Mark Overmars zijn uh, bonus moet teruggeven: van 1,25 miljoen. Uh, beste bonus trouwens. Um, maar uh, ja, je hoort er vrij weinig over. En dat, dat is altijd een beetje jammeren van dit soort dingen. Er gebeurt heel veel, er is heel veel commotie over... en we gaan weer door met, uh, met de rest. Dat, um, ja. Ik kijk nou zover naar het laatste nieuws... en dan nou zie ik ineens dat uh, ik, ik keek bij acteur GTST. want er was een oude acteur die vroeger dan de zoon van, uh, van Luders speelde... en die is nu ook weer ergens in uh, Maar ik zie nu dat Dave John Mantel... Die heeft ook in goede tijden gespeeld. En die, die is al overleden. Die is er gewoon helemaal niet oud geworden. Hij is van 81 tot 2018. Dat wist ik eigenlijk niet. Maar dat is weer een ander verhaal. Sorry. Sorry dame. <laughs> maar verder, verder ben je niet snel, uh, snel afgeleid hoor. Dat, nee, helemaal uh... niet. Nee, nee. Ja, echt wel. Dat is echt verschrikkelijk. Dus, maar uh, ik weet even niet meer hoe die uh, gast nu heet. Die is dus gaan uh, begonnen met een bepaalde theatershow. En hij is toch uh, vrij jong. Maar die wordt nu ook aangeklaagd voor uh, soort MeToo-achtige dingen. in het kader van de Voice of Holland. Oké. Okay. Uh, okay. Maar ik kan zijn naam even niet vinden meer. Ik had hem op moeten schrijven. Ja, ja. Die schrijft, altijd, die uh, blijft, hè? Dat is zeker waar. Um, ja, wel goed nieuws uh, uh, op vrouwengebied. Uh, rechter rechter Kentany Brown Jackson wordt, in Amerikaanse, wordt door de Amerikaanse president Biden voorgedragen als nieuwe lid van de Hoge Rechtshof. Zij zal uh, als eerste zwarte vrouw um, zijn uh, die deze positie bekleedt. Dus dat is uh, ja, toch wel een, uh, een goede ontwikkeling. Er zijn sowieso wel goede ontwikkelingen wat dat betreft uh, in Amerika. Ja, um, ja. en um, hoe heet dat? Uh, uh, ze is uh, 51 en uh, ja, zal een uh, 83-jarige rechter uh, opvolgen. Dus uh, ja, aardige. Ze kan nog even voort, zeg maar. Uh, ja. Zullen we daar maar uh, zeggen. Ik heb hier wel een beetje een liefdesverhaaltje. Oh. Er, er was een man die woonde in Zon uh, En hij zag steeds een, een gans in zijn uppie. door het dorp waggelen. En uh, die, die gans die was heel lang altijd uh, een stelletje. En iemand vond het zo zielig. Nou, dat die, man, uh, die, die, die gans aan het zoeken was naar een uh, maatje of zo. En uh, zijn dochter vond het zo zielig als hij alleen was. En toen heeft hij bij een dierenopvangcentra. en toen bij een biologische boerderij. daar liepen drie ganzen rond: twee mannetjes en een vrouwtje. En uh, van die boer mocht hij voor 10 euro een van de drie dieren meenemen. Nou, de gans ging dus mee naar huis. En hij werd, uh, het exemplaar werd losgelaten. Vlakbij zijn tot nu toe eenzame soortgenoot. En uh, ze zijn nu de dikke, dikke mik. Ze roepen, ze riepen al vlucht naar elkaar. En ze hebben ze in de gaten gehouden. En na een paar uur gingen ze zelfs wel samen het water in. En ze, nu dobberen er weer gezellig twee ganzen op de dommel bij zon en Breugel. Zoals dat al jaren was. Nou, dat was een mooi feit. Nou, wat een... Uh, ja, wat een uh... ja, ja. Wat een liefde. Wat een liefde. Nou, alleen is maar alleen, hè. Ik bedoel... Uh, ja. ja. Ja, nee, dat is zeker waar. Uh, ja, het is volgens mij... Te, moeten we de Jolanda-keuze nog ja, doen? Ja, en ik we, heb we hadden een... nog een verjaardag gemist. Dat is dus Michael Bolton. En uh, hij is geboren in 1953. Dus hij wordt dit jaar 69. Maar hij had ook dat liedje van... Was dat niet van hem, Never Gonna Give You Up? Nee, dat is een ander. Ja? Dat is uh, Ricky Martin. Oh, Volgens okay. mij. Oké. Okay. Nou, ik zal eens gaan kijken. Rick, nou ja. ja. ja. Maar in ieder geval. Uh, uh, hetzelfde stemgeluid, een beetje. Ja, Rick Ashley. Rick Ashley, dat ja. was hem. Uh, nou ja, je hebt een nummer van hem uitgekozen: Sad I Love You, but I lied. Ja. Uh, ik hoop dat ik de goede versie heb en dat die up-tempo is. Maar ja, uh, we gaan het beetje. zien. Een beetje, ja, we gaan het horen. Gefeliciteerd, Michael. Ik uh, ben benieuwd. Tot zover "Said I Love You But I Lied" ja. van Michael Bolton. En dan ook wat "Said It Was an Up Tempo Song But He Lied". Ja. Not up tempo. Ja, jij had een of andere leuke remix, maar die. Uh, ja. Ik dacht dat ik die had aangeklikt, maar helaas. Ja. Ik heb een bijzonder berichtje. Uh, het schijnt in, in Amerika, of Amerika. In China heb je natuurlijk enorm veel censuur de hele tijd. En ze hebben nu ontdekt hoe ze die censuurfotos kunnen doorheen kunnen laten glippen. Want hier is een foto van een geketende Chinese vrouw. Die kwam er doorheen omdat ze die foto op de kop hebben geplaatst... en een groot kruis erdoorheen. En dat schijnt dus te helpen. En, uh, nou ja, te helpen. Het is natuurlijk vreselijk dat dit soort dingen bekend worden. Maar dat die dingen gedaan worden, dat is nog het ergste. Dus de Chinese internet worden steeds creatiever... Dus gebruik ook geheimtaal en fotobewerkingsopties. Nou, dat moet jou uh, wel wat zeggen ook allemaal. Mm -hmm. En uh, er was ook een open brief van een aantal academici... die pleiten voor meer overheidsbescherming voor kwetsbare vrouwen. Die werd heel snel gewist. Maar Slimmerik had het bericht dus op de telefoon opgeslagen. Opnieuw gedeeld, maar dan met dikke streven erdoorheen. Het was nog steeds leesbaar, maar de censuurpolitie kijkt er dan overheen. Door die streven. Dat is wel mooi. En uh, deze open brief maakte al heel veel los bij miljoenen Chinezen. En uh, nu voelen de autoriteiten zich toch gedwongen om nieuw onderzoek in de zaak van die vastgebonden vrouw te starten. Dus een uh, succes. Dus door het ontwijken van uh, de censuur. Het schijnt dus ook. Uh, uh, ze hebben ook. Uh, ze hebben gewoon allerlei cotentaal en zo. Dus, uh, een hey, ja. de wordt. Dat uh, uh, uh, uh, wordt uh, word, word, word, word, uh, gewoon. Tsai Ying Weng. Het wordt gewoon. Dingen worden anders gezegd, maar de mensen weten wel wat er bedoeld wordt. Ja, dus het is het wel is, goed dat dit een beetje aan de kaak wordt gesteld. Het is, uh, het is heftig. Dat, het is heel uh, heftig, ja. Ja, en hoe uh, heet het nieuws vanuit uh, Meta, het uh, moederbedrijf van, uh, uh, van Facebook. Ze zijn natuurlijk bezig met Metaverse en uh, nu hebben ze naar buiten gebracht dat ze een universele vertaler gaan gebruiken om uh, elke taal ter wereld in, in elk land uh, te kunnen omzetten. Oh. Uh, dus uh, je kan gewoon zelf kiezen welke taal je wil en op deze manier kunnen ze door middel van kunstmatige intelligentie... Ja, het in één keer uitrollen over de hele wereld. Dus wat dat betreft uh, is dat uh, ja, best wel een, een belangrijke stap uh, voor, uh, voor het idee. Ik geloof er nog steeds niet zo heel erg in dat dat echt een, een ding gaat worden. Er wordt nu heel veel inge... Ah, zie je ons met z'n allen met zo'n brilletje zitten... en uh, uh, daar onze dingen doen in plaats van... Uh, Volgens mij echte... word je daar letterlijk tureluurs van... Zoals <laughs> met die ogen zo heen en weer. Ja, nou ja, dat weet je, af Kijk, af. uiteindelijk kun je natuurlijk wel bewegen en dat soort dingen. En zet hij die bewegingen om. Um, maar ja, het, uh, het, het zou vast een hoop uh, dingen brengen. Maar ja, of het. Het is eerder geprobeerd, natuurlijk, met, uh, met het uh, um, Second Life. Oh, dat ja. was niet zo. Daar hebben ook uh, banken en alles in geïnvesteerd. En hier wordt nu ook weer door banken en dergelijke uh, uh, in geïnvesteerd. En uh, gekeken of ze daar de grote bank kunnen worden... die daar al het betalingsverkeer via doet. Ja, we gaan het zien. Uh, ja, zeker. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb er een hart over in, uh, om eerlijk te zijn. Dat is ook nog eindig met een, een relatief positief nieuwtje. Er was een jongetje, die was, uh, ja, dat was wel slecht. Hij was overleden na het inslikken van een, een, een fluitje... In, in, in Brazilië. Maar vervolgens heeft de familie uh, gezegd... Van dat zijn organen beschikbaar werden voor, do voor donatie. En hij heeft uh, gewoon zes levens uh, gered. Terwijl hij nog maar zeven jaar oud was. Dus uh, hij wilde brandweer worden om levens te redden. Maar door zijn dood heeft hij dus ook levens gered. En zijn hart, ogen, lever en nieren zijn gedoneerd. En uh, de, de politie dan de beslissing na het ervaren van de angst... van het wachten op een com compatible beenberg donor. Wat die dus natuurlijk zo uh, beschadigd was of zo. Nee, dat was niet voor het jongetje. De moeder van het kind verloor een broer een leuke manier voordat ze een donor vond. En daarom was ze zo voor het doneren van zijn organen. Ja, dat, is dus, wel, uh, ja. dat is wel heel mooi dat ze op deze manier uh, nou, toch ja, nog... Dan uh, heeft je dood toch nog zin gehad. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen, ik sta ook op de lijst hoor. Van mij mogen ze ook alles gebruiken. Dus, uh, maar uh, het is waarschijnlijk al een beetje overjarig. Dat ja. <laughs> ga je dus krijgen, hè? Dat, uh, dat, uh, want uh, hoe oud moet je zijn uh, dat je nog je nier mag geven? Want ik, geven ze nou, nou een nier dat, van ik, iemand die boven de 60 is aan iemand van 25? Dat vraag ik me af. Ik denk dat ze gewoon vooral kijken naar de, de staat ervan. Ja. En, uh, ja. Nou, tot zover denk ik uh, deze uitzending. Straks uh, goedemorgen, Zandvoort. Ja, volgende en, week is uh, Wilco er weer. Ja? God, we hebben hem gemist. Dus dan heeft hij vier weken, heb ik hem niet gezien. Ja, Maar ik ben heel blij dat jij hem wilde vervangen. Ja, van nou, het... Nog uh, dank aan Roy van, van Buringen en uh, Jaap Koper. Die hebben hem uh, ook vervangen. Dus uh, daardoor konden we in ieder geval doorgaan. En daar zijn we erg blij mee. Ik uh, vond het leuk om, uh, om er weer eens een keer te zijn. Dus ja. uh, goed, laatste plaatje uh, voor uh, tien uur. Uh, Stop thinking about me. Van uh, Alfie Tel Tempelman. Fijn weekend. Fijn weekend.